Lottlewin met het NOS-journaal. Groot-Brittannië begint voor het einde van maart de procedure die moet leiden tot een brexit. Dat heeft premier May gezegd. Als de procedure in gang is gezet kan het nog twee jaar duren voordat de Britten helemaal uit de Europese Unie zijn. In juni koos een meerderheid in een referendum voor een brexit. Colombianen stemmen vandaag over het vredesakkoord tussen de regering en de rebellenbeweging FARC. Het akkoord werd afgelopen week na vier jaar onderhandelen gesloten door de president en de leider van de rebellen. Peilingen voorspellen dat twee derde van de kiezers instemt met de vredesafspraken. Als dat ook echt gebeurt, wordt de FARC na vijftig jaar omgevormd tot een politieke partij die kan meedoen aan de verkiezingen. De Engelse violist en dirigent Neville Mariner is vanochtend in zijn slaap overleden. Hij werd 92 jaar. Tot kort geleden trad hij nog op als dirigent. Onder andere bij het Kamerorkest Academy of St. Martin in the Fields dat hij zelf oprichtte. Met het orkest heeft hij vele platen en cd's opgenomen. Voetbal dan. Feyenoord heeft zijn achtste competitiezegen op een rij geboekt. In Tilburg werd met 2-0 gewonnen van Willem II. Kort na het tweede doelpunt werd de wedstrijd even stilgelegd... omdat er op de tribune werd gevochten. Fans van Feyenoord zouden hebben gejuicht in het thuisvak van Willem II... waar fans van de Tilburgse club woedend op reageerden. In het klassement gaat Feyenoord nu aan kop. De Rotterdammers hebben vijf punten meer dan Ajax. Ajax won vanmiddag in de arena van de FC Utrecht. Het werd 3-2. Heracles FC Twente eindigde in 1-1. En de grijze roodstaartpapegaaien uit het wild mogen niet meer worden verhandeld. Dat is besloten op een VN-top in Zuid-Afrika over bedreigde planten en dieren. De grijze roodstaart is geliefd als huisdier omdat hij goed mensen kan napraten. Mede vanwege die populariteit wordt het voortbestaan van de soort bedreigd. En dan het weer. Vanavond blijft het wisselvallig. De wind neemt af, maar er kunnen lokaal nog steeds zware buien vallen. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 17 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma ZFM Klassiek. Op deze prachtige zondagavond tussen 7 en 9 uur. U kunt luisteren via het internet www.zfm-live.nl ook Kanaal 40... Oftewel in de ether op 106.9. We gaan beginnen met Felix Mendelssohn-Bartholdy. Eh, met Summer Nights Dream Overture. En dat wordt uitgevoerd door het Boston Symphony Orkest. Dirigent staat helaas eh, niet vermeld. Dus u zult het met deze informatie moeten doen. Mid Summer Nights Dream en het Boston Symphony Orkest. En van Mendelssohn gaan we over naar het wonderkind uit Salzburg in Oostenrijk. Oftewel Wolfgang Amadeus Mozart. En ook die heeft diverse opera's geschreven. En een daarvan is Don Giovanni. En daaruit gaan we natuurlijk ook weer de overture draaien. Het is een wat oudere opname in dit geval. Het gaat om de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karian... Wolfgang Amadeus Mozart en van hem dus de overturen uit Don Giovanni. <SELUIDEN> We zijn nog steeds bezig met de grote Opera Overtures, deel 2. En mocht u suggesties hebben voor dit programma, dan kunt u die altijd kwijt op onze Facebookpagina pagina www.facebook.com of ZFM luncht. Gaan door met Piotr Ilyich Tchaikovsky, Russische componist. Wel eens wat eerder van hem gedraaid in de uitzending, de overture uit 1812. Maar nu gaan we de overturen draaien uit het Zwanenmeer. En het wordt uitgevoerd door, het wien, door de Wiener, Philharmoniker en wederom onder leiding van Herbert van Karian. En mocht u de playlist nog eens rustig na willen lezen, dat kan natuurlijk ook weer via onze Facebookpagina www.facebook.com-zfm-klassiek. Van Tchaikovsky gaan we weer naar het wonderkind uit Salzburg, oftewel Wolfgang Amadeus Mozart. En uit zijn opera La Nozze di Figaro, oftewel de bruiloft van Figaro... Uh, draaien we wederom de overturen en dit, dit keer in de uitvoering van het Philharmonia Orkest met als dirigent Carlo Maria Giolini. Giorgino Rossini, dat is de volgende. We noemen we ook wel eens Giacomo, maar het schijnt dus inderdaad Giorgino Rossini te zijn. En die heeft een prachtige opera geschreven, die heette Othello. En uh, die overturen eruit van Othello, die gaan we laten horen in de uitvoering van een van mijn favoriete orkesten. Ik vind dat een fantastische combinatie. En dan heb ik het over de Academy of Saint Martin in the Fields. En dat is een Engels orkest dat al heel veel mooie muziek heeft opgenomen. Waaronder dus de overtures van Rossini. U zult ze nog een keer terugkomen horen komen. Ze staan onder leiding van Sir Neville Mariner. De overturen dus uit Othello. Italianen zijn meesters in het componeren van opera en dat geldt niet alleen voor Rossini, maar dat geldt natuurlijk ook voor Giuseppe Verdi, een van de grote die heel veel heeft geschreven. Volgende opera waar we mee bezig gaan is La Forza del Destino en dat betekent zoveel als de kracht van het noodlot. En daaruit de overture. En die wordt in dit geval uitgevoerd door het nieuw Keuls Symfonieorkest onder leiding van Volker Hartung. De kracht van het noodlot. Ja, zo is het een beetje heen en weer schakelen tussen Verdi en Rossino. Dus Giorgino Rossini is weer de volgende die aan de beurt is. En ook weer een hele beroemde titel, namelijk de barbier van Sevilla. Um, daaruit gaan we natuurlijk ook weer de overturen draaien, want dit is een programma dat gaat over de grote opera-overtures. En wederom is het in een prachtige uitvoering van dat orkest uit Engeland. The Academy of St. Martin in the Fields. En dit prachtige orkest dat staat weer onder de bezielende leiding van Sir Neville Mariner. Zij gaan dus spelen de Overture uit de Barbier van Sevilla. <tied> Zo zit het eerste uur van dit programma CFM Klassiek er alweer op. Het gaat snel als je plezier hebt en als je naar mooie muziek luistert. En dat is in dit geval zeker het geval. Informatie over dit programma kunt u natuurlijk terugvinden op onze Facebookpagina www.facebook.com ZFM, Zfm lunch. Laat ik het nou goed zeggen. ZFM lunch. We gaan nu meenemen naar het NOS-journaal van 8 uur. En wij komen na het nieuws natuurlijk terug met nog veel meer mooie, klassieke overtures. Ik zou zeggen: neem een bakje koffie en we zien elkaar zo weer. Tot zo.